Jan van der Putten met het NOS-journaal. Werknemers vanaf voor het begin van het WK Voetbal. De staking treft de internationale luchthaven Galiao en de kleinere luchthaven Santos Dumont. Niet alle werknemers staken. Het gaat om ongeveer een vijfde van het personeel. De werknemers, baliemedewerkers en bagagepersoneel... willen een loonstijging van bijna 6 procent. Ook in Sao Paulo dreigt een nieuwe staking. Daar eist metropersoneel een loonsverhoging. De ambassadeurs van de NAVO-landen hebben een spoedzitting gehouden over de situatie in Irak. Turkije had om de zitting gevraagd. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken zei dat de extremistische groepering ISIS in de Iraakse stad Mosul 80 Turken heeft ontvoerd. Onder hen zijn de Turkse consul en zijn staf. Premier Erdogan en president Gül hebben in Ankara spoedberaad gehouden met de stafchef van het leger en andere hoge veiligheidsfunctionarissen. Turkije heeft de andere NAVO-landen niet om hulp gevraagd. Sierra Leone heeft zijn grenzen met Guinea en Liberia gesloten... om te voorkomen dat meer mensen besmet raken met ebola. In sommige gebieden zijn scholen, bioscopen en uitgaansgelegenheden dicht. In het West-Afrikaanse land zijn 16 mensen aan het virus overleden... de helft afgelopen week. De uitbraak van ebola begon in februari in het zuidoosten van Guinea. In dat land zijn sindsdien meer dan 200 mensen aan het virus bezweken. In Peru is een massagraf ontdekt met daarin zeker 800 lijken, voornamelijk van indianen. Ze werden tussen 1984 en 1990 vermoord door de Maoïstische guerrillabeweging Lichtend Pad, zegt de Mensenrechtencommissie. Volgens een Peruaanse krant is het de grootste graf met terreurslachtoffers dat in het land is ontdekt.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 Geschreven. Uit het diepst van mijn hart, ik hoop dat je hem wel lezen Misschien kunnen jij en ik ooit eens daten Of naar een pretpark of samen uit eten Ik heb mijn lot gekocht met de binnende cijfers En wie weet kunnen jij en ik samen op reizen Of koop ik een huis in het zuiden van Spanje Ontbijten in de zon met koffie ja, en champagne. Ik weet dat jij me eigenlijk nooit zag staan Maar ik ben bereid om helemaal voor jou te gaan En hopelijk schrijf je me ooit terug Liefst, kus Turning to me Oh, so strong Oh, why Is this something been your life for as long as you can remember but you cannot fight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 Come of you This is free your mind and join us. You can feel it.